5 uur. Marnix Ampersen met het NOS journaal In Den Haag is de genocide in Srebrenica herdacht, 25 jaar geleden. Minister Bijleveld van Defensie opende een fototentoonstelling... als tijdelijk monument voor de 8000 moslimmannen en jongens die werden vermoord. Vanochtend werd bekend dat er in Den Haag een permanent monument komt. De herdenking in Den Haag werd afgesloten met het voorlezen van de namen... van 9 slachtoffers die vandaag in de buurt van Srebrenica zijn begraven... Daar was eerder vandaag ook een herdenking van de massamoord. In Venlo zijn politie, justitie en de field een recyclingbedrijf binnengevallen. Het bedrijf wordt verdacht van witwassen en het overtreden van de milieuregels. Volgens het openbaar ministerie wordt er naar administratie, geld en verborgen ruimtes gezocht. Daarvoor zijn speciale teams van defensie ingezet. Ook is huiszoeking gedaan bij werknemers van het bedrijf in Venlo. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Twitter heeft meer dan 50 rechtsextremistische accounts verbannen, waaronder die van de in Nederland actieve groepen Identitair Verzet en Voorpost. De accounts overtraden de regels over gewelddadig extremisme, zegt het bedrijf. Ook de accounts van vergelijkbare bewegingen in andere Europese landen zijn geblokkeerd. Identitair Verzet kwam vijf jaar geleden in het nieuws, toen sympathisanten raadsleden in Gouda bedreigden vanwege de bouw van een nieuwe moskee. Duizenden Russen hebben in de oostelijke regio Gabarovsk gedemonstreerd voor de vrijlating van hun gouverneur. Ook eisten ze dus het aftreden van president Poetin. De gouverneur werd donderdag opgepakt. Hij zou 15 jaar geleden twee zakenmensen hebben laten vermoorden. en opdracht hebben gegeven voor nog een moord. De gouverneur zegt dat hij onschuldig is. Twee jaar geleden versloeg hij bij regionale verkiezingen de kandidaat van de partij van Poetin. Het weer. Periode met zon, met lokaal een bui. Het is 18 tot 21 graden.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 Jeruzalem. Alle venters hadden eigen aria. Prot en haring voor begon jaars. Zelfs in fabrieken kwam van overal toch weer een liedje door de grote hal. Wilferson drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijg Jérusalem, tussen het geratel van machines doen,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 ZANG al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 Loop ik binnen. Ik ontmoet er oude vrienden. Kameraden, geef een hand. Ondertussen in dat cafeetje. Schenkt de waard zijn trouwe gasten. En komt het feest al wat op kant.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 Familie en vrienden, liefde en aardig vuur, kribbelst en een buik, heen met de natuur. Zeg iemand gedag, ik weet hier zit mijn bloed Hoort is het, het woord. hier is het allemaal Met de pakkie erbij. Hoeveel ja. maar het klaar. het is niet zelf Welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik, maar we hebben we gewoon hier, als je het niet eraf vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haren halen. Moet je er eitjes bij? Ja! Jong ging bij de brand weer oh wat leuk. Kreeg de allergrootste spuit, lag in een deuk. Het was een openbaring. Ik heb nu veel ervaring. Maar leven zonder vrouw, nee, is niet leuk. Daarom wil ik je vragen om net me mee te gaan. Nee, laat me nu niet lopen. Nee, laat me nu niet staan. Ik wil jouw weer man, zijn. Ik wil al jouw Blussen. Ik wil jouw brandweerman zijn. En wil je ook zo graag eens kussen. Als ik jouw brandweerman mag zijn. zijn.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 Want weer een man was daar dud dud Zfm Zalvoort.nl Het toch gaat alles fout Wat je doet Nee, het komt er niet meer goed Wat je doet is er maar één die dat moeten moet Maar is dat wel fijn? Ik ben geen lievertje, Maar ook geen kerel zonder hart Geef me nog een kans Ik Smeek je alsjeblieft Neem nog een kans en atme dicht. Wat je al doet, en je krijgt het niet uit je kool. Wat je al doet, niemand geeft je een schouderklok. Maar God is dat voor ver. Ik ben geen liefde, maar ook geen kerel zonder hart. Geef me nog een kans, smeek je alsjeblieft. Ze barsten weer.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 Opzij, maar blijf maar glads maar glads. Wij hebben voor de haas. Want zij op zij op zij, want wij zijn afstand. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opschalen en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zijn lijf zijn op zijn lijf blijf maar glads maar glads. Wij hebben ongelofelijk de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 Misschien. Ik heb me net de schoenen aangedaan. En mijn vrienden net gebeld om weer op stad te gaan. Er wordt weer aangebeld, de taxi staat al voor de deur. Ik zeg een hele goede avond tegen de chauffeur. Met een goed humeur en een zak met geld. Heb ik in mijn hoofd alweer een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 Met een droge keel dus warm bon, en kom eens bij me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 lijkt wel, vacuum verpakt. Rauw, kool, gezicht dichterbij Ga er vanavond mee met mij. Oh, lekker. We gaan op en neer. Roken maakt me gek. Met Oeh, lekker! Ja! We gaan op en neer. Me met met de kontje, snolle bolletje. Met een kontje, snolle bolke. Zorg. Zorg. Zorg. Zorg. die Zorg. Zorg. Zorg. Zorg.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 I'm in the dark. No <laughs> hip